Luigi! Meneer Miele. Luigi, ik zit hier te wachten op meneer Ryder. Ja? Stuur hem direct naar mijn tafel als hij binnenkomt. <laughs> meneer Millet, Rita treedt vanavond weer op. Oh, okay. Ja, ja, ja, ja. Uh, Vraag haar dan of ze dat liedje weer voor me wil zingen. Zij weet ja, wel wel. Ach, natuurlijk. Goed, oké. Okay. <laughs> Ach, eh, uh, dat is meneer Ryder al. Hallo, Luigi. Meneer Ryder. Hallo, Philip. Ga zitten. Merci. Jij ziet eruit of je nogal in je sas bent. Ben ik ook. Ik heb een nieuwtje voor je. Zo. Ik voor jou ook. Ik denk zo dat je mijn nieuws nogal uh, interessant zult vinden. In alle bescheidenheid meen ik te mogen zeggen dat mijn nieuws ook niet ontploot is van iets dat je waarschijnlijk enigszins uh, interessant zult vinden. Maar ga verder, waardeer. Luister. Jij wilde dat ik Linda West, die actrice, uit de weg zou ruimen niet. En een uur geleden is haar lijk uit de Theems opgehaald. Hey, Philip. Philip. Heb je gehoord wat ik zei? Jawel, hè? Linda West vanavond niet uit de Theems is opgehaald. Zij is vanavond, net als alle andere avonden in het Commodore Theater opgetreden. Wat zeg je? Met andere woorden... Jij hebt de verkeerde vrouw vermoord.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 Dat is gelukkig weer achter de rug. Geen schmink meer op mijn gezicht de eerste veertien dagen. Je moest een paar maanden kunnen oh. uitrusten, meneer Linda. Morgen toch geen repetitie, is wel? Nee, morgenmiddag pas. Ah. Oh, ik, ik, ik, ik ben er voor niemand, Frieda. Tenzij. Eh, laat u dat maar aan mij, hoor. Ja. Mag ik binnenkomen? Oh, het is meneer Steen. Oh, hallo, Norman. Kom binnen. Hallo, Linda. Voel je je weer wat beter? Ja. Spijt me vreselijk, Norman. Ik, ik voel me nu weer helemaal in orde. Ah. U roept me wel als u me nodig hebt, hè, mevrouw? Ja, goed, Frieden. Uh, Linda, ik heb me erg ongerust over je gemaakt... toen je me in die grote scène niet goed werd. Ja, ja dat kan ik me indenken. in, denk Af, het was de laatste voorstelling. Oh, 600 maat. Ja, 600. Uh, dankzij jou, Linda. Ach, onzin. Het is gewoon een uitstekend geschreven stuk... Heb ik niet direct gezegd dat het een groot succes zou worden? <laughs> Inderdaad, ja. Linda, ik moet eens met je praten. Wij kennen elkaar een hele tijd niet, hè? Oh ja. Al vanaf die morgen in je oude kantoor op Waterloo Road, weet je wel. Ja, ja, dat kleine meisje met die lange vlechten die bij me kwam om Shakespeare voor te dragen. <laughs> Tussen twee haakjes. Je deed het heel slecht. Dat leek nergens. Dan. Ik heb nog altijd vergeten je dat te vertellen. Oh, je... Ja, dat is... Uh... Wat is er, Linda? Wat, wat, wat is... er aan? Niets, ik, ik... Ik voel me een beetje... Een beetje leeg. Omdat ik... Omdat het stuk nu van het repertoire is. Was dat echt de oorzaak dat je bijna flauw viel? Ach, toen, Norman, ik, ik zei het toch al dat... Draai er nou maar niet omheen, Linda. Al wekenlang merk ik dat er iets met jou aan de hand is. Je hebt moeilijkheden. Nou, nou, wat is er, hè? Wil je het mij niet vertellen? Norman, ik zal het je vertellen. Ik, ik, ik moet er met niemand over praten, anders word ik gek. Is het soms iets met je broer? Hoe weet jij dat? Vroeger sprak je vaak over hem, maar de laatste tijd nooit meer. Luister, Norman. Roger was eerst journalist bij een provinciaal blad. Toen had ik het geluk dat hij als buitenlands correspondent bij de Daily Graphic komen. Toen hij naar Londen verhuisde, schreef hij zijn artikelen onder het pseudoniem Robert Knight. Robert Knight? Mm -hmm. Robert Knight, zeg je? Ik heb nooit geweten dat Robert Knight jouw broer was. Ik was zijn artikelen vrij geregeld. Maar, maar ga verder, Linda. Nadat hij een paar weken hier in Londen was, stuurde de kranten naar Noord-Afrika. En later naar het eiland Marapest. Uit Marapest kreeg ik toen een brief van hem. Een heel, een heel eigenaardige brief, Norman. Eigenaardig? Hoe bedoel je? Roger schreef me daarin dat hij iets heel bijzonders ontdekt. Had. Iets, iets geweldigs. Over een week of twee zou hij me daarvan alle bijzonderheden laten weten. Hij schreef dat ik het waarschijnlijk liever van hemzelf zou willen horen... dan dat ik het uit de kranten zou vernemen. En waar, waar sloeg die ontdekking dat, van dat, hem dat, op? Dat weet ik niet. Die, die brief ontving ik zo wat, nou, vier maanden geleden. En daarna heb ik niets meer van hem gehoord. Vier maanden geleden? En wat is er dan gebeurd? Wat... Wat kan er dan met hem gebeurd zijn? Hij... Hij is verdwenen. Al vier maanden lang hebben we niets meer van hem vernomen. Geen brieven, geen artikelen, geen enkel bericht van welke aard ook. Zijn krant heeft iemand op onderzoek naar Marapest gestuurd. En die berichtte dat er geen spoor van Roger te bekennen was. Hij is eenvoudig, spoorloos, verdwenen. Ach, mijn beste kind, dat is toch onzin. Iemand kan toch niet plotseling verdwijnen? Hoe kan dat nou? Ik begrijp ook niks van. Als je mij vraagt, is er iets heel vreemds gebeurd, iets... ...iets dat mij erg verdacht voorkomt. De kranten hebben, hebben, hebben zelfs ineens een naam vermeld. En, en toen ik probeerde om erachter kom, te komen Linda, dat ik... Normen... Kom, kom, kom, nou, kindje, wees verstandig, hè. Ik ben er zeker van... Er is er zacht. iets overkomen, Normaal, iets. Ik de intuïtie... Luister nou eens, Linda. Die buitenlandse correspondenten verdwijnen wel vaker als ze iets onderzoeken willen. Dat is het risico van hun vork. Ja, maar ik... Weet je wat ik denk dat er gebeurd is... Jouw broer heeft natuurlijk iets belangrijks ontdekt. En hij wil niet dat iemand er iets van te weten komt. En plotseling komt hij weer gezond en wel opduiken. Daar ben ik zeker van, Linda. O, oh, ik hoop dat je gelijk hebt, Norman. Ik, ik hoop het zo. Hier is Mike, mevrouw. Zo, goeiedag, Mike. Goedendag, ja, meneer. De wagen staat klaar, mevrouw. Dank je, Mike. Ik hoop dat u zich weer helemaal goed voelt, Norman. Oh, ja, hoor. Heel veel beter dan gisteravond. Dank je, Mark. Oh, geef die jou eens even aan, Frida. Doe geen moeite, Busten, Norman. Ik kom er wel aan. Uh, goed dan. Ja. En denk aan wat ik je gezegd heb, Linda. Mm -hmm. Er is helemaal geen enkele reden om je ongerust te maken. Daar ben ik zeker van. Mm. Je bent schattig voor me geweest, Norman. Tot morgenmiddag, hè. Op de repetitie. op rusten, Linda. En het allerbeste... Heb je gisteravond nog iets van de voorstelling gezien, Mike? Ja, zeker. U weet toch dat ik altijd mag blijven kijken... als ik u met de wagen s avonds naar de schouwburg breng. Nou, uh, toen u midden in dat bedrijf niet lekker werd... en toen haar slauw viel... ik schrok me ongeluk. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen, Mike. Ik voelde me de hele avond al niet erg prettig. Maar toch speelde u al wel met de finale finaal van de Blanken. <lacht> u zag er net uit als de schilderij... Um, uh, <lacht> Ik weet niet welke schilderij je bedoelt, maar Mike, maar een erg mooie hoop. Ik. Nou, uh, ik bedoel... Ja, hoe heet dat nou weer? Uh, oh ja, de Mona Lisa. Oh, ja. Oh, oh, oh. Oh, <laughs> en uh, hoe gaat het met de repetities van het nieuwe stuk? Is het goed? Ja, dat gaat heel goed. Ik geloof vast dat het succes zal hebben, maar meneer Steens is er niet zo zeker van. ah oh, wat. Dat doet u zich daar maar niks van af. Die ziet altijd alles even zonder Ik geloof dat hij... Die... Je wat? Je met het stuur. Dat Kalender, maar alles is in oh. orde, hè? Is het ernstig, meneer? Wel, nee, ze is alleen maar flauw gevallen. Maar het heeft niets te betekenen. Oh. Gelukkig. Zeg, u moet die hand van u zo gauw mogelijk laten behandelen. Die ziet er lelijk uit. Ja. Oh. En? Gaat het weer een beetje? Ja. Ja, ik... Mike! Mike, ben ik alweer flauw gevallen? Alweer? Daar mag u oh. toch geen gewoonte van, hopen. Wat ben ik, wat... Van is deze wagen? Van deze meneer hier, mevrouw. Hij zag ons tegen die uit opvliegen. Ja, en, en toen, toen heb ik heeft... u eruit gehaald. Ja. Oh, ik, werkelijk, ik, ik ben... Oh, kalm, ik, ik, kalm, kan, kalm kan, maar kan blijft u zo rustig mogelijk. Hoi, ik ben u heel dankbaar meneer. Valentijn. Oh, meneer Valentijn. Niks te danken. Hoi. Oh, ik, ik voel me nog zo suf. Wat is er eigenlijk precies gebeurd? Ja, dat weet ik eigenlijk ook zelf niet, mevrouw. We reden met een kalm gangetje en toen was er opeens iets mis met mijn stuur. Ja, het ene ogenblik was u op de rijweg en het volgende moment zwaaide je naar het trottoir... en reed die winkel uit aan het Ik draaide mijn stuur, meneer, maar het hield niet. Het stuur werkte gewoon niet, wat ik ook deed. Merkwaardig. Buitengewoon merkwaardig. Het spijt me ontzettend, mevrouw, wat er gebeurd is, maar ik kon het niet helpen, werkelijk niet. Ja, dat weet ik toch wel, Maite, daar ken ik je toch voor. Op oh, een keek eens naar die hand van je... Heb je pijn gedaan? Nou, dat heeft niks te betekenen. maar een schrammetje. Maar die wagen van u? Ik ben bang dat er niet oh. veel meer van over is. Om over die winkelruit nog maar te zwijgen. Maak je maar geen zorgen over de wagen, Mike. U zult een taxi moeten nemen om naar huis te komen. Ik zal er eentje van u te pakken zien dus te krijgen. Ja, wat taxi? Zo slecht is die oude rammelkast van het toch nog niet? Oh, maar nee. Ik... Ik... ik dat wil ik werkelijk... Onzin. Ik... ik zal u met alle genoegen even naar huis brengen. Oh. Waar woont u? In, in... In... Brook Street. In Brook Street? Dat is hier vlakbij. Wat ik vragen wou hoor. Bent u niet Linda West, de beroemde actrice? Ja, ja, maar de, dat beroemd kunt u er gerust aflaten. Ik dacht het wel. Merkwaardig. Buitengewoon merkwaardig. We zijn er. Welke kant buiten? Die deur daar links. Heb ik mijn sleutel nou weer gelaten? Ik weet toch zeker dat ik die. Ah, hier is die. Goedenavond, mevrouw. Dag, Mary. Ik dacht dat je naar bed was gegaan. Nou, ik was het net van plan, mevrouw. Mijn beste kind, je had er al urenlang in moeten liggen. Ik heb zitten lezen en toen ben ik in slaap gevallen. Hartstocht en misdaad door Rosie Granger. Geen wonder dat je daarbij in slaap gevallen bent. Ja, snackboek. Oh, nou, daar kan Rosie Granger het voorlopig mee doen. Ach, schenkt u zich maar iets te drinken, meneer Valentine. Daar in de bar, daar staat wel een en ander. Is het eigenlijk niet beter dat ik niet maar wegga? Tjonge, Shea, cognac, gin, whisky, Franse en Italiaanse vermoed. Je bent goed voor oh, je. Geef mij maar mijn gewone glas melk, Mary. Oh, het staat wel voor u klaar op het kleine tafeltje. Ah, geweldig. Ja. Dank je wel. Ik zie het dan. Er is voor u gebeld, mevrouw, al, al vier keer vanavond. Oh ja? Ja, ik heb de naam opgeschreven. Het is een uh, majoor Hadley. Majoor Hadley, zei hij. Weet je wel zeker dat je die naam goed verstaat, Oh ja, hoor. Mevrouw heeft vier keer opgebeld. En ik heb vier keer zijn naam opgeschreven. Kijk u zelf maar. Heeft die major Hadley ook nog gezegd waarom u nou op belde? Nee, ik zei dat u niet thuis was. En uh, toen zei hij, dan bel ik nog wel. Hm. En hij heeft toen nog drie keer opgebeld. Vier keer, dus totaal. Hm. Juist. Nou, wel trusten, ja, wel trusten, mevrouw. Oh. Zoals u ziet heb ik van uw vriendelijke invitatie gebruik gemaakt. En mezelf een ouderwetse stevige wisking geschonken. Daar hebt u goed aan gedaan. Op uw gezondheid. Cheers. Ik hoop dat u zich nu weer helemaal goed voelt. Geen knik in de knieën of een de pols meer. Nee, gelukkig niet. Maar ik begrijp gewoon niet hoe Mike zoiets overkomen kon. Hij is zo'n volkomen betrouwbare chauffeur. Rijdt altijd even voorzichtig. Hij mag van geluk spreken dat hij er zo goed van afgekomen is. U ook dan. Gelukkig maar dat u net achter ons reed en ons direct te hulp kwam. Ik ben u daar werkelijk zeer dankbaar voor, meneer Valentijn. Ach, laat, dat is helemaal niet nodig. Vrouwen in nood te hulp komen is een specialiteit van ons journalist. Bent u journalist? Ja, bij de Daily Tribune. Van... Maar u bent toevallig toch niet... Timothy Valentijn? Ja, die ben ik inderdaad. Timothy Valentijn, de buitenlandse correspondent van het blad. Ja, zoals u zegt. Oh. Kent u, kent u toevallig ook Robert Knight? Robert Knight? Maar nou, natuurlijk ken ik die. Hij is buitenlands correspondent van de Daily Graphic, een bijzonder knap journalist. Uh, waarom vraagt u dan? Oh, ik, uh, ik las altijd zijn artikelen. Maar hij schrijft de laatste tijd niet meer, uh, is het wel? Oh, nee. Miss West... Dat ongeluk van vanavond leek mij een beetje vriend. Als u nog eens iets dergelijks mocht overkomen, dan... Als mij weer zoiets zou overkomen, wat dan? Dan kunt u altijd op mijn hulp en steun rekenen. Dank u zeer. Ik zal het onthouden. Wie kan dat zijn zo laat nog? Mike? Oh, neem me niet kwalijk dat ik u zo laat mag verstoren, mevrouw. Maar zou ik u even kunnen spreken? Uh, ja, natuurlijk, Mike. Uh, kom maar binnen. Ach, hallo, Mike. Hoe staat het met die hand van u? Is die goed behandeld? Oh ja, meneer. Die zal wel gauw in orde zijn. Maar mevrouw en ik die zijn er goed afgekomen. Dat was op het kantje af. Ja, dat was het zeker. Kom, nou ga ik er toch werkelijk vandoor. Hè? Pas goed op uzelf en wel Welterusten. <laughs> wel te rusten. En nogmaals, hartelijk dank. Wel, rustig, ik tot Het spijt me erg dat ik u nu nog kom lastigvallen. Maar ik vond het mijn plicht. Maar wat is er dan, Mark? Het is over de wagen. Ik begrijp er niets van. Waar begrijp je niets van? Nou, dat ongeluk vanavond was eigenlijk geen ongeluk. Wat, wat bedoel je daarmee? Ik ben eens goed in het wrak gaan snuffelen. Er was een stuur in richting geknoeid. En de remmen waren onklaargemaakt. En nu weet u precies wat er vanavond gebeurd is. Wil jij beweren, Mark dat er... ...dat er aan mijn wagen geknoeid is? Inderdaad, mevrouw. Dat er iemand opzettelijk geprobeerd heeft... mij te laten onmogelijk. Ja, dat wil ik beweren. Ja, maar dat is toch eenvoudig belachelijk. Stel je voor... Toch is het zo en niet anders. Ja. Als jij het zegt, dan zal ik het moeten geloven. Maar ik... Laat de wagen morgenochtend ook nog eens door iemand anders maken. Iemand die jij goed kent en die betrouwbaar is. Ja, goed, mevrouw. Ik ken wel iemand. En ik weet zeker dat hij me groot gelijk zal geven. Ja. Wel te rusten, Wel terusten, mevrouw. En u neemt me toch niet kwalijk dat ik u dat vanavond nog ben komen. Te nee, nee, nee, Maike. Ik ben blij dat je me dat bent komen te vertellen. Wel terusten, Maike. Hallo? Met wie spreek ik? Met 9,9. 98. Met Miss West dus? Ja, met Miss West. Goedenavond, Miss West. Ik heb al eerder op de avond geprobeerd u aan de telefoon te krijgen... ...maar het meisje zei steeds dat u nog niet thuis was. U spreekt met Major Hadley. Ah, juist. Excuseer me dat ik u op dit onmogelijk late uur nog opbel... ...maar ik verzeker u dat de zaak waar het over gaat heel belangrijk is. Ik geloof niet dat wij ooit kennis gemaakt hebben, is het wel. Nee, maar ik vermoed dat dat verzuim nu wel gauw hersteld zal zijn. Waarover wil u mij spreken? Ik zou u graag morgenmiddag... eens kijken, laten we zeggen om drie uur ontvangen. Mijn adres is Half Moon Street 49A. Dat kan onmogelijk. Ik heb morgenmiddag om die tijd repetitie en bovendien... Ik verzeker u nogmaals dat het om een heel belangrijke zaak gaat... Ja, hoort u eens even. U kunt moeilijk verwachten dat ik met iemand een afspraak maak die ik nog nooit ontmoet heb, die ik helemaal niet ken. Miss West, voor de derde maal, de zaak is werkelijk heel belangrijk. Noteert u dus mijn adres, Half Moon Street 49A, morgenmiddag drie uur. Welterusten. Ja, maar dat is toch geen manier, ik... Hallo, hallo. Oh, Gaat u zitten, Miss West. Dank u. Om u te willen te zijn, heb ik onze afspraak op vier uur gezet in plaats van om drie uur. Wat mij heel wat beter uitgekomen zou zijn. U hebt, meen ik al, met inspecteur Vanks en hoofdinspecteur Hutchinson van Scotland Yard over mij gesproken? Ja. Na nou, dat enigszins vreemde telefoongesprek van gisteravond vond ik het beter om... Om eerst even naar me te informeren. Heel verstandig van u. Ik hoop dat de inlichtingen van Scotland Yard bevredigend waren. Dat wel. Major Hadley. waarover wilde u me eigenlijk spreken? Ik dacht dat ik u dat al bij het telefoongesprek van gisteravond had verteld. U zei alleen dat het me over... dat het over een belangrijke zaak ging. Juist, ja. Ik, ik geef u precies vijf minuten de tijd om dat te doen... en geen seconden langer. Jongen, wat een onstuimige dame bent u. Ik had me u heel anders voorgesteld. Spijt me dat ik u in dat opzicht moet teleurstellen. Oh, ik ben helemaal niet teleurgesteld. Nog niet, tenminste. En vijf minuten lijken me ruimschoots voldoende... Zoals u ziet, is het op dit horloge nu precies kwart over vier. Hoe, hoe komt u... Hoe komt u aan dat horloge? Hoe komt u daaraan? Het werd me toegestuurd uit Marapest... door iemand die Pieter Venda heet. U kent dat horloge dus, misschien. Ja, best? het is van mijn broer. Dat, dat durf ik een eten op te doen. Als iemand dat weten kan, dan ben ik dat. Major Hedley... Hebt u iets gehoord van Roger? Ik bedoel de laatste tijd. Nee, tot mijn spijt niet. Maar luistert u nu eens rustig een ogenblik naar wat ik u te vertellen heb. Vier maanden geleden werd uw broer aangesteld... als buitenlands correspondent voor de Daily Graphic. Zijn krant stuurde hem naar Afrika... en korte tijd daarna naar het eiland Marapest. Hij was daar twee weken toen hij zich in verbinding stelde... met een zekere Pieter Zander, een Canadees... die verbonden is aan de K-9... De K-9, wat is dat? Dat is een onderafdeling van de DU. Maar de K-9 behandelt vrijwel uitsluitend zaken van niet-militaire aard. Het is misschien wel zo eenvoudig als we alles maar de Engelse contraspionage noemen. Is mijn broer dan lid van die contraspionage? Nee, dat niet. Maar hij had er een sterk vermoeden van dat Pieter Vender dat wel was. En daarom stelde hij zich met hem in verbinding... en overhandigde hem dat horloge dat Vender daarop naar Londen stuurde. Wij onderzochten het toen nauwkeurig en ontdekten dat er aan de binnenzijde van de armband... een helaas moeilijk leesbare boodschap gekrast was. Wat was dat voor een boodschap? Dan leest u zelf maar. N niet... niet ver van Oeran ligt een plaats die... Ras El Ma heet. Wat betekent dat? Dat weten we niet. Nog niet, tenminste. Niet ver van Oeran ligt een plaats die Gas Elma heet. Major Hadley. Van het ogenblik af dat ik niets meer van mijn broer hoorde, heb ik overal naar Roger geïnformeerd. Bij alle mogelijke instanties: bij Scotland Yard, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, bij het, dat van Binnenlandse Zaken. Waarom niet? Maar ik ben nergens iets van hem te weten kunnen komen. Waarom vertelt u me dit allemaal? Waarom is men opeens van houding veranderd? Waarom? Uw broer besloot, terecht of niet, een eigen spelletje te spelen. Behalve die volkomen onbegrijpelijke boodschap op die armband van dat polshorloge... ...heeft hij zich nooit met ons in verbinding gesteld. En daarom... Daarom? Wat zou u ervan zeggen als u zelf eens naar dat Marapest ging? Als u zelf probeerde te onderzoeken wat uw broer nu eigenlijk ontdekt had... Wat bedoelt u? Ik bedoel, zou u geen zin hebben om zelf te proberen Robert Knight alias Roger West op te sporen? Meent u dat in ernst? Jazeker, volkomen in ernst. Ja, maar ik, ik, ik, ik ben aan het repeteren voor een nieuw stuk. Ik, ik sta onder contracten, een hoofdrol. Wanneer wilt u dat ik naar Afrika vertrek? Morgenochtend gaat er een vliegtuig naar Casablanca. Morgenochtend wel? Ja, maar dat... Er kan er geen sprake van zijn. Dat ik... Zou alles dan al geregeld kunnen zijn? Ik bedoel... Mijn paspoort bijvoorbeeld. Dat is voorlopen. Dat weet ik. Maar daar heb ik over gezorgd. U hoeft alleen maar te beslissen. Ja of nee. Ik doe het. Ik ga... Wat er ook gebeurt, ik moet Roger proberen te vinden. Goed. Maar maak u zich alsjeblieft niet al te veel illusies. Denk erom. Dit is een paspoort voor een reis vol gevaren. Mag ik uw naam, meneer? Eh, huh? eh, uh, uh, Philip Melé. Eh, uh, eh, uh, Melé. In orde, meneer Melé. Uw plaats is nummer zeven, links. Dank u. En uw naam, mevrouw? West. Ah, juist, ja. Linda West. Uw plaats is nummer vier. Deze kant uit, als u wilt. Dank u. Hallo. Dag, Miss West. Mr. Valentine. Ik verwachtte helemaal niet u hier te ontmoeten. Ik hier ook niet, eerlijk gezegd. Waar gaat u naartoe, als ik waar Oh, ik maak een reisje naar het buitenland. Ik ook, Merkwaardig. Ja, Buitengewoon meer kwijt. Stuart. Stuart. Ja, mevrouw. Wat is er van die Ik ben uh, mevrouw Penelope. Ik heb gisteravond laat nog een plaats gereserveerd voor dit toestel. Ah uh. ja, dat is in orde, mevrouw. Deze kant uit, alsjeblieft. Oh, dank u wel. Ha, ah, wat een opluchting. Oh. Ik ben blij dat ik zit. Geeft u mij die tas maar even, mevrouw. Ik zal hem hier in het rek boven u zetten. Dank u wel. Dank u, vriendelijk. Voilet. Penelope, Timothy Valentine. En die dame hier naast u is Linda West. Maakt u het? Stuart, Stuart. Ja, meneer? Zou ik iets te drinken kunnen krijgen? Jazeker, meneer. Wat had u willen hebben? Uh, Breng me maar een flesje gingermail. Uitstekend, meneer. Gaat u een verre reis maken, mevrouw Penelope? Och, ik vlieg naar Casablanca. En vandaan ga ik dan verder per trein. Ik, uh, ik ga naar Oran... Denkelijk. Naar Oran? Zegt u? Ja. ja maar bent u wel eens in Oran geweest, Miss uh, Nee, Nee, tot nog toe niet. Oh, het, het is een hele interessante stad. Werkelijk erg de moeite waard. Het is kleurrijk en zo boeiend met dat ons onbekende typische Oosterse leven. Nee, het is werkelijk bijzonder interessant. En, uh, en niet ver van Oran is er een plaats die. Ras El Ma.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 Tim Valentijn, Manfred de Graaf. Philip Millet, Hans Kassenberg. Ryder, Wik Jongsma. Frida, Joke van den Berg. Norman Steens, Joop van der Donk. Mike, Jan Wechter. Mary, Paula Major. Major Hadley, Paul van der Lek. En Miss Penelope, Tony Huurdeman. Technische realisatie, Bram Hengeveld en Ad van der Ven. De regie had, Hero Muller.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 Och, ik vlieg naar Casablanca. En daar vandaan ga ik dan verder per trein. Ik. Um, ik ga naar Oran, uh, denk ik. Naar Oran? Uh, zegt u? Ja. ja. Bent u wel eens in Oran geweest, Miss West? Uh, nee, nee, tot nog toe niet. Oh, het, het is een hele interessante stad. Werkelijk erg de moeite waard. Het is kleurrijk en zo boeiend met dat ons onbekende typische Oosterse leven. Nee, het is werkelijk bijzonder. Interessant. En, eh, en niet ver van Oran is er een plaats die Ras El Ma heet. Een reis vol gevaren.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 Beter, mevrouw Penelope? Oh ja, dank u. Wat dwaas van me om flauw te vallen. Vreselijk dwaas. Wilt u misschien op mijn plaats zitten? Als u bij het raam zit, dan... Om... Oh nee, nee, nee, nee, dank u. Het gaat wel weer, hoor. Ik denk dat het een oude dag is. Nou, onzin. Zo oud ziet u er heus nog niet uit, hoor. Zal ik de steward vragen of hij iets drinken wil brengen? Nee, nee. Nee, doet u alsjeblieft geen moeite. Ik ben weer helemaal in. Hoor. Gaat hij ook naar Casablanca?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 Het is mijn hoogst aangenaam, mevrouw Hoogst aangenaam. Blijft u in Casablanca logeren? Ja. Niet te lang, hoop ik. U logeert daar natuurlijk in het Hotel Europe? Ja. Ah, juist, ja. U zult Uran een zeer interessante stad vinden. Mr. Mley, zou ik toch nog iets te drinken van u kunnen krijgen? Maar natuurlijk, natuurlijk. Stuart! Stuart!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 Om acht uur. Ach, acht uur. Het is nu kwart voor negen. Ja, al iets later zelfs. Ik begin een heel slechte indruk van die jonge man te krijgen. Ach, maar ik zie dat u nog niks van uw cocktail hebt oh, gedronken. <tot> <tot> <tot> Hij is ergens. Ja, dat is erbij Was de was ik helemaal vergeten. Oh, kijk oh, oh. Oh, Het er ook wel loopt. Oh. Hey, hey. Signorita. Ik, ik vraag u duizendmaal excuses, signorita. Oh, ik er veel... werkelijk niet dat ik... uw Japan, signorita, u mooie... Het is zo erg niet. Het is, het is zo erg niet. Het is, het is wel in orde. Nee, nee, nee. nee helemaal niet in orde, signor. Oh. signorita, ik kan niet zeggen hoe, hoe geweldig... Maar oh, het, het spijt het, dat Het ik... heeft werkelijk niets te betekenen. Kan toch op hemelsnaam zo, zo onhandig zijn? En... Oh, het kan toch iedereen gebeuren. Ja, dat overkomt ja. ons allemaal wel. Ja, buitengewoon, vriendelijk voor u, signor. Buitengewoon, vriendelijk voor u. Uh, mag ik de eer hebben mij aan u voor te stellen? Mijn naam is Don Grisando, uw dienaar. Uh, mevrouw Lena West. Mm. En ik ben Philip Millet. Uh, Señorita, uh, señor Mee, ja. Nogmaals mijn excuses. Uh, goedenavond. Goedenavond. Mm. <laughs> oh, wat een grappig mannetje. Hij <laughs> u op zijn toepetje gelet. Een snor. <laughs> ja. Om nog maar te zwijgen van zijn sterke aftershave. <laughs> Madame. Ja. De ja. Dus, uh, Valentin is uh, mm. binnengekomen. Hij wacht voor u in het restaurant.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 En pas maar goed op jezelf. Dat heb je al eens gezegd. Ja, ja dat is zo, maar. Maar vergeet het niet. Wel, rust. U bent weg gewandeld, oh. signorita. Ik heb hier op u zitten wachten. Blijf niet staan. Oh. Geen licht. Waar bent u? Ik kan u niet zien. Ik zit in die foktuig. Bij het raam. Ziet u met sigaretten het Oh. wat bent u het? Wat, wat, wat moet u van me? Wat doet u hier? <hijen> wat ik hier doe? Nee, wat, wat doet u hier? In Casablanca? Ik, ik ben op weg naar Marapest. Zo. Gaat u naar Marapest? Senor Quisando. Ik geef u twee minuten om te zeggen wat u van mij wilt. Twee minuten? Denkt u dat ik in staat ben om u in twee minuten te vertellen dat ik van u verlang? <laughs> u overschat mijn conversatietalent. Ik heb er onverzadigbare dorst naar de kleine details van het leven, signorita. Uw hand is de niet van de schakelaar. signor Quisando, wat wilt u? Van het leven? Heel veel. En van u, als u zo vriendelijk wilt zijn, beetje geduld. Vanavond op het terras stelde ik maar u voor door dat cocktailglas uit uw hand te stoten. Hebt u dat dan met opzet gedaan? Ja, ja. En wel om de beste reden die maar denkbaar is. Laten wij eens aannemen dat ik niet zo gedaan per ongeluk tegen u aangelopen was. Stel dat u wel die cocktail had gedronken. Die die galante senor Mele zo zorgvuldig voor u had klaargemaakt. Wat denkt u dat er dan gebeurd zou zijn? Nou, ik, hmm? ik, ik weet dat, niet... Dat zal ik u vertellen... Morgen om deze tijd zou ze zich erg ziek hebben gevoeld. Aan het eind van de week zouden uw vrienden tegen elkaar gezegd hebben... Ah, ze was zo charmant. Altijd en vrolijk, altijd vol levenslust. Ha, wat jammer dat ze zo jong is gestorven." Is, is dat een grapje? Over zulke dingen maak ik geen grapjes. Ja, maar... U ja, wilt me toch niet wijsmaken dat... Dat die me leert?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 Signorita. Misschien hebt u gelijk. Nee, het heeft niets te betekenen. Maar weet u, in Casablanca is de politie zo, zo streng, zo gauw de tentjes getrapt. Als u mij niet kwalijk neemt, wil u zo vriendelijk zijn om dat raam voor u open te doen. Ik zou liever niet in uw kamer gezien worden. Als u nog steeds zo onverstandig bent om naar Maratres te willen gaan. dan Wat ja. u dan om? Een het geven. Zodra u op het eiland aankomt, neemt u contact op met iemand die Smith heet. Tinkerbell Smith. Het is een vreemde kerel, maar...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 Dat is die vriend van u, meneer Valentijn. En is geen haast te hebben over. Ik ben blij dat je nog niet vertrokken bent, Linda. Ik moet iets met je bespreken. Ik loop even mee naar het terras. Ja, maar ik ben nog niet klaar met pakken. Oh, maak je daar maar niet bezorgd over. Ik ben nog niet eens begonnen met pakken. Eh, gaat u ons nu ook al verlaten, meneer Valentijn? Ja, ik vrees van wel. Jammer. Ik heb verrassend nieuws voor je. En dat is? Ik ga ook naar Marapest. Oh.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 Misschien interesseert het je dat toen ik gisteravond wegging, niet regelrecht naar mijn kamer ben gegaan. Oh nee? Nee, ik ging naar het terras beneden. En toen? Ik zat daar in mijn eentje, een sigaretje te roken en een beetje te soezen. toen ik opeens een erg opgewonden klein mannetje op een nogal onbeholpen manier uit een raam van een van de slaapkamers zag klauteren. Zo? Je moet me schijnbare nieuwsgierigheid maar vergeven. maar ik kan moeilijk begrijpen waarom je een raam openzet om daardoor iemand gelegenheid Die te geven. iemand was Don Quisando.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 Zijn we er nog steeds niet? Uh, uh, Giuseppe. Monsieur. Waar is dat huis ergens? U mij vraagt u te brengen naar Tinkerbell Ik u breng naar het Smith. Ja, dat is goed, maar we zitten al een hele tijd in die taxi van je. Is ook een lange week. Kost veel geld, kost veel dingen. Als je maar weet dat ik alleen betaal wat de meter aanwijst. <laughs> ik weet het best hoor. Ik eet best vind. De meter staat op 230 m. Dat al twee jaar of tweehonderd <hijen> Ja, dat is goed. Hou hem maar op met die onzin, hè. Rij liever een beetje harder, we hebben haast. Engels en Amerika, en in Amerika, de... Amerikanen, allemaal alleen daar. Altijd haast, haast. Een goeiedag jullie, zoveel haast jullie jezelf voorbij lopen. Uite je stomme zoon van de Wees toch voorzichtig, chauffeur. Ik ga daarheen, ik maak haast, ja. Klets niet zoveel, kerel, kijk liever uit. Ik vind dat niks. Zorg als je die wil weer. dieren Moeten we hier zijn? Ik denk het wel, ja. Het is op die hoek daar. Dat is met die dichte lucht.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 Schrik niet, dat is niet het minste gevaarlijk. Kom maar mee. Ze zitten allemaal in kooien, ze kunnen geen kwaad. Zonderlijk een collectie houdt u erop naast nou, hè. Wat is iets mis eigenlijk voor iemand? Nou, je zult hem nou wel gauw in levende lijden zien. Ik geloof niet dat hij thuis is. Doe de winkeldeur nog eens open, Andy. Hier in dit huis. Ik denk van wel, anders zou je de voordeur niet open gelaten hebben. Ja, dat is ook zo. Mr. Smith? Waar bent u? Mr. Smith? Het schijnt er dus niet te zijn. Merkwaarde. Hoogst oh, merkwaarde. Tim, laten we maar weggaan, vind je niet? Nog even rondneuzen. Wat is dat hier voor een dier? Dat? Wat? Oh. Een giftig agerdis. Een des. Dan hoef je niet bang voor dat deze zijn. Hij is opgezet. Oh. Ongeluk. Oh, zeg, wat, wat is dat daar? Achter dat gordijn daar aan de overkant. Blijf er een dief van of zo? Ik wet met je om wat je maar wilt dat die rare snuiter, die smes, daar rustig ligt te slapen. Met, met al dat lawaai om zich heen, zeker? Nou, je zou ervan opkijken wat die oude snijbaan niet allemaal doen kan als hij een halve liter van het goedje dat ze hier... Hé. Hey. Wat, is er? Blijf daar staan. Kom niet dichterbij. Wat, wat, wat is er dan? Er steekt iets je uit, hè. Daar onderaan bij het verdijnen. Het is een... God <tjes> hemel! Het is mevrouw Penelope.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 Technische realisatie, Bram Henneveld en Ad van der Ven. De regie had, Hero Muller. Een reis vol gevaren. Een hoorspelserie in zes delen...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 Ja, maar... Wil ik u brengen waar ik de vind is? Wat bedoel je, Giuseppe? Ik zeg, hij is niet in de winkel. Oké, dan is hij bij Enrico. Enrico? Wat is dat? Een café of zoiets? Ja. Waar is dat dan? Oh, maar komt de hoek? Ik u breng dat. Kost 48, MacArthur's. Hoe weet je het zo zeker dat hij daar is? Als Smit niet in de winkel is, goed... Wat is hij weer, Enrico. Wat denk je, Linda? Ik, ik weet niet, wat... Goed, uh, Giuseppe. Breng ons naar Enrico. Okidoki met monsieur. Acht en Kijk, six missen. aan over, bij de baan. Die grote man daar? Ja. Hij lijkt me nou al dronken. Nee. Nee, hij doet altijd zo vriend. Ben je van plan iets te zeggen over. Mijn papa, helpt ik? Nee. Voorlopig of niet tenminste. minste. We zullen wel zien hoe het loopt. Ik ga zo weer terug. Hallo? Bel Smit? Nee, nee, maas. Dat is lang geleden sinds ik jou voor de laatste keer gezien heb, je. Kom nou. Ik geloof nooit dat je me nog kent. Nou, dan of?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 Nee, ik heb het niet zo op vijfjes die ik niet ken. Oké, okay. dan blijven we hier aan de baas zitten. Ja, dat is goed, ja, ja. Lijkt me anders wel een mooie, maar wat doet ze hier in, vreemdig man? Waarom vraag je het er zelf niet, hè? Ze zal je niet opeten, hoor. Wat, wat, opeten? Jij denkt toch zeker niet dat ik bang ben voor het grietje, hè? Kom, Joachie, die me niet lachen. Kom dan maar mee. Ja. Dit is nou Pinkerbell Smits. 1,90 meter, peper en azijn, 180 pond voor een laag. <laughs> Hoe oh, maakt u het, dame? Welkom op Marpevst. Hoewel de duvel mag weten wat u hier komt uitvoeren. Een van die redenen bent u, meneer Smits. Uh, ik? Uh? Wat bedoelt u? Ik, ik hoopte dat u in staat zou zijn me te helpen. Ik, ik zoek een vriend van me, een journalist, Robert Knight. Uh, Rob... Robert Knight? Ja. Eh, uh, nooit van gehoord. Hij werkt bij de krant. Hij is verbonden aan de graphic. Hm, mm, ja, ja, ja. Hoe ziet hij eruit? Normale lengte, donker, glad gezicht, knap. prettige nee. stem. Nee, nee, nee, nee. Bij mijn weten heb ik die knul nooit gezien. Maar zeg, hoe komt u er eigenlijk bij dat ik hem zakken... Dom Crisando zijn dat u mij misschien helpen komt. Oh,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 Hoezo, uh, had u er misschien trek in gehad? Aan dat niet. Nou, in elk geval heb ik dat ding al verkocht hoor. Ik had er nog geen dag in huis. Oh ja, en... Aan, aan wie hebt u hem verkocht? Kunt u zich dat nog herinneren? winnen? Jazeker hoor, ja, aan een Amerikaans meisje. Ruby Thompson heet ze. Ze is bij het cabaret in de Villanova. Dat is vlak in de buurt van... Uh... Ja, ik weet wat de Villanova is. Ja. En? Heb je Robert Knight verteld dat je die speeldoos aan Ruby Thompson verkocht had? Ja. De, ja, dat geloof ik wel, ja. Ja, maar... Zeg eens, wat is er eigenlijk aan het handje? Ja, dat heb ik maar is het jullie ja. om te doen? Dat hebben we toch al verteld? We doen navraag naar Robert Nij. Nee. Wat? Laat ik een borrel voor je bestellen? Nee, nee, nee, dank je, nee, ik heb het bedacht. Ik moet terug naar mijn winkel. Laat had ik u er geleden om te doen. Nou, als er nog iets anders is dat je weten wil, dan kom je maar eens aanlopen, hè? Breng me in de winkel, dan ben ik hier bij Erik. Goed. Wel bedankt. Nou, oh, niks te danken, hoor, ik zou je beter verwoorden. Oh ja, uh, dat is waar ook. Ken je toevallig een dame op leeftijd die mevrouw Penelope heet? Mevrouw Penelope? Penelope. Mevrouw Violet Penelope. Uh, nee. Nee, nee, nooit van gehoord. Nee, waarom? Ach, nergens om, ik vroeg het maar zo. Ja, nee, nee, ik ben niet zo geïnteresseerd. in houden door de vrouw, hè. <laughs> nou, ik ga vandoor, hoor. door, tot ziens. Ja, tot kijk.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 Dat is het enige wat we kunnen doen. Afwachten. Tim, waarom... Waarom denk jij dat Roger naar die winkel van Smith is toegegaan? Hm. Het goed wat Smith daarover vertelde? Je broer wou die speel doodkopen. Ja, maar dat is toch onzin? Dat weet ik nog zo niet. In het geval kunnen we daar gauw genoeg achter komen. Ik zal Giuseppe zeggen dat hij ons vanavond naar het diner komt afhalen. Dan gaan we naar het cabaret. De Villa Nova, En dan praten we eens met die... Uh... Met die Ruby. Ruby Mhm. Mm ja. Als je boer ze daar een de heeft gesteld, dan is het een duidelijk bewijs dat het een man die pilder te doen was. Ik kan Ik maar niet te begrijpen wat hoort je in het hemelsnaam met een. Wat is het? Kijk eens. Wie daar naar ons toe komt? Nee, nee. Kijk waar te geworden. Ja, klaar Nee, maar wat een prettige verrassing. Wacht wel West. Hallo, meneer Valentijn. Meneer Millet, hoe maakt u het allebei? In mijn stoutste droom had ik nooit verwacht u bij die hier in de gelegenheid als deze aan te treffen. Hoe bent u hier in Zeeland aan terecht gekomen? we maken een soort uh, rondreis, ziet u nou. <lacht> Ik sleep Linda West overal heen naar alle bezienswaardigheden, mooie en minder mooie. <lacht> Maar wat dat betreft mag ik wel vragen, hoe komt u hier te zijn? Dat lijkt me net zo vreemd. Ja, zegt u dat wel, ja. Maar ik kwam hier binnen om te vragen van wie die oude taxi is die hier voor de deur staat. De chauffeur was nergens te bekend en ik loop wel, ik weet niet hoe lang door dit warmheid van straten en steegjes om de weg naar het hotel te vragen. Je krijgt de gekste antwoorden als je vraagt hoe je naar het hotel mag. Mag ik niet Oh, Wij brengen het wel even. Die taxi is namelijk voor ons bestemd? Oh, meneer Westen, dat is bijzonder vriendelijk van u. Ik ben de muziek. Nee, ik heb... Meek maar, Linda. Jussep eten. Ja. ja. Alleen even mijn tas pakken. Je ziet er fantastisch uit. Dank je. heb je niet alleen nog gezien? Ja, wij die nee. Hij zat aan de andere kant van de eten Ja, ik meen hem ook zien. O, is dat de kant van vanavond? Ja, maar er staat niets in over m'n pafinelle, natuurlijk. Ik heb er zo'n idee van dat de politie dat nog niet gevonden heeft. Hoe nou, kan dat nou? Misschien dat hij daar zijn winkel ging. Dat is wel zo. Maar weet jij wel wat hij zal doen als hij er vindt? Ook al heeft hij niets te maken met die moord. Het zou het best kunnen zijn dat hij bang is erbij betrokken te worden. En daarom het lijkt op de een of andere manier te laten verdwijnen. Ja, dat is zo. Daar had ik niet aan gedacht. Je hebt zeker nog niets van Vender gehoord, hè? Nee, nog steeds niet van woord. Tja, maar als jij je niet in verbinding met hem stelt, hoe moet hij dan weten dat je hier bent? Toen Mario Herdeline bij zich liet komen... vertelde hij me toch van horloge, horloogje? Hm? En van het geheimzinnige boodschap die in de armband getast stond? Ja. Peter Wender had het horloge naar Londen gestuurd. En het lid te Wender daarop... dat ik ongeveer de 10e augustus op Marapest zou artificiëren. Ja. Dus vijf dagen geleden. Nou, het spreekt rustig vanzelf dat Herdeline Wender hem oproeg... zich met mij in verbinding te stellen. En dat is alles wat ik ervan weet. Ah, uh, juist. Ja, weet je wat ik... wat ik maar niet te begrijp, Tim...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 Dat hij veronderstelt dat dat de reden is waarom ik naar Barafest gekomen ben. Ja, ja. Dat zou dan verklaren waarom ik dat ongeluk in Londen organiseerde. en je later in Casablanca probeerde te verzuchtigen. Ja, 50e... ja. En tot op zekere hoogte verklaart dat ook het gedrag van Donkwies afnomen. Hoe, hoe, hoe bedoel je? Stel dat Don dan weet, of liever denkt te weten.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 Je broer zocht die tinkerbell op. He? Ja. Daar had hij natuurlijk een reden voor. Maar vat van kwam die winkel van Tinkerbell-Smith binnen. Dat, dat had ze natuurlijk ook een reden voor. Philip Miller heeft u op Marapest, dus we mogen het veilig aannemen. Met, ook... met, met, met andere woorden, jij gelooft dat alle personen hier waren of hier zijn met één en hetzelfde doel die speeldoos in handen krijgen? Inderdaad. Ja, maar... dit je is niet Als, als, als het roodje om die speeldoos te doen was geweest... ...waarom stuurt hij mij majoen het lied daar dan geen bericht over... ...in, in plaats van dat zinloze, zeggende, ...niet ver van Oran is er een plaats die Ras al maan heeft. En bovendien, die sprak openlijk over die speeldoos. Zei ons ronduit dat hij hem verkocht had aan die Ruby... Uh, ...Ruby Thompson. Ja, ja dat is maar. Kom, laten we eens gaan horen wat die Ruby Thompson over die zaak te vertellen heeft. Giuseppe staat al buiten te wachten. U er, erg er, er, er veel plezier in Villanova hebben zal. Heel veel amuseren nu daar. Kost heleboel geld. Ja, ik kijk liever uit wanneer Rechten praat niet zoveel, Giuseppe. Oké, Ook Wat is Wacht met de dag, he. Het is niet ver hier vandaan. Ben je er alles eens mee geweest? O, oh, ja, vaak. De eigenaar van is een griek. Nicky Dimitros. Ik doe vanaf het een vlucht naar de Villanova brengt. Laat u maar, maar eens, Giuseppe. Ja, het is niet de hoofdstraat hier. Giuseppe? is het je? Voor de duivel nog aan toe, waar breng je ons heen? Laat ja, de villa Ja, maar dit is toch de hoofdstraat, niet? U toch niet vindt dat ik de hoofdstraat niet? Dit is veel korter weg. Spaart u veel geld? Goed, goed, goed. Rij maar verder. Huister niet Het gaat lang uit. Ik ga het doen. Veel plezier, man. Veel dans. Veel drink. Veel lekker eten. Ja, heel goede zaak willen doen, man. Wat is het? Waarom ben je zo langzaam? De stad is op de weg, monsieur. Ziet u dat niet? Oeh, het is een rondkaart. Ik moet in... Luister, goede man blijft door, zeg ik je Vooruit! Geef vol gas. Toch, wat is er toch dit? Ja, maar monsieur, in de wagen ben stop die aan kuilde. g rijd door. Ze yes. stoppen je in de geest. Maar monsieur, ik, ik. Voel je dat kabel rond ding in je nek? Monsieur, Vooruit! Harder rijden, zeg ik je! Geef vol gas! Harder rijden, zeg ik je, harder! Ga liggen, Linda! Van je? Ja. Ja, dat was maar goed. Nou, Giuseppe? Ja, maar. Wat kan ik zeggen, monsieur? Alles mee heel erg spijt. Ik vind u niet deugd. vraag je duizend van de dus Ja, hou er maar op dat medelijden met jezelf te hebben. En vertel ons wat er gebeurd is. Meneer toen ik vanavond voor de hotel op u wachtte, kwam een man naar mij toe. ...en die boek bij vierhonderd bakaarders als ik u door dat stichtjes mijn rijdt... ...en dan stop! Voor die altaar! Tja, ik wou dit niet doen, maar voor vierhonderd bakaarders, even hè? Ja, ja, ja, maar op. De rest zullen we zelf wel uitzoeken. Hoe zag die man eruit? Alsof we dat niet weten. Dat was natuurlijk die man die we in een lift naar het hotel hebben gegeven... ...toen we van Henrico vandaan kwamen. Is het niet zo, Giuseppe? Was nee. het niet meneer Millet? Nee, nee, nee, meneer, nee. Een Spanjaard. Hij zei dat hij Don Quisando eet. Don Quisando? Hé, hey, dag, Mr. Valentine. Hoe maakt u het? Ik wist helemaal niet dat hij weer op Marapest was. Ach, beste Nicky, hoe gaat het met zijn keer?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 Uh, wilt u hier maar gaan zitten? En ik uh, zal haar naar u toesturen. Ah, wel bedankt. Niet bedankt. Ik ben benieuwd of die Ruby ons wijssel kan maken. Ja. Tim... Tim, denk je dat hij de waarheid sprak? Wie? Joseph. Oh, je bedoelt... ...over Don Pisando? Ja. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Kijk.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 Luister naar het derde deel van Een Reis Vol Gevaren. Een hoorspelserie in zes delen, geschreven door Francis Durbridge. Vertaling D.C. van der Horst. De rolverdeling was als volgt: Linda West, Barbara Hofman. Tim Valentine, Manfred de Graaf. Philip Millay, Hans Karsenbach. Giuseppe, Piet Ekel. Tinkerbell Smith, Michiel Kerbos. Nikki Dimitros. Ad van Kempen en Rudy Thompson, Bruni Henke. Technische realisatie, Bram Hengeveld en Ad van der Ven. De regiat, Heel Muller.